5 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De handhaving van de wet DBA voor ZZP'ers wordt met nog een half jaar uitgesteld. De wet DBA is de vervanger van de VAR-verklaring en is bedoeld om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Omdat er veel kritiek op kwam, werd het uitdelen van boetes voor overtredingen vorig jaar november al uitgesteld, tot januari volgend jaar. En nu wordt dat dus juli volgend jaar. Veel ZZP'ers en opdrachtgevers begrijpen de wet niet goed en weten niet zeker of ze er goed mee omgaan. ZZP'ers zijn bang dat ze minder opdrachten krijgen vanwege de strenge regels. De opgestapte algemeen directeur van voetbalclub NEC is bedreigd door supporters. Dat gebeurde zondag nadat de club uit Nijmegen uit de eredivisie degradeerde. Bart van Inge is niet fysiek bedreigd, maar de opmerkingen op sociale media waren wel zo ernstig dat hij uit voorzorg thuis bescherming heeft gekregen. Van Inge en twee leden van de raad van commissarissen stapten gisteren op vanwege de degradatie van NEC. Informateur Jane Quillink heeft na ChristenUnie-leider Segers... ook gesproken met GroenLinks-leider Klaver. Die wilde niet veel kwijt over zijn gesprek. Klaver zei dat hij met Jane Quilling het speelveld heeft bekeken... en dat de informateur moet gaan kijken wat er verder mogelijk is. Hij benadrukte ook dat de inhoudelijke verschillen groot waren... en nog steeds zijn. Jane Quillink ontvangt nu D66-leider Pechtold. Gisteren had hij al ontmoetingen met de leiders van VVD en CDA. De elf Nederlandse scholieren die vanochtend gewond zijn geraakt bij het busongeluk in Noord-Frankrijk... hebben het ziekenhuis verlaten en zijn weer op weg naar Nederland. De groep leerlingen was onderweg naar Londen toen de bus vanochtend bij Calais tegen een vrachtwagen botste. Vier leraren en de buschauffeur liggen nog in het ziekenhuis. Het weer dan nog, het is vrij zonnig met weinig wind bij 19 graden aan zee tot 25 in het zuiden. Morgen wordt het op veel plaatsen zomerswarm met 24 tot 29 graden. Maar in de avond kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De schoonbakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 5 kilometer je ongeveer 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knopen de Hoek en Zoeterwoude 18 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij, vertraging nog wel bijna een uur. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 4 kilometer, kost je ongeveer 20 minuten. De A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Oud-Beierland 3 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht, vertraging ruim een half uur. En op tafel 44 van Amsterdam naar Den Haag bij Kaagdorp, 4 kilometer, kost je ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Welkom terug bij het tweede uur Muziek Boulevard Live, oftewel Hans en Ronald in de middag. En wat kan u verwachten? In ieder geval veel nieuws, lekkere muziek. En het weer om half zes. Ja, en natuurlijk heel veel gezelligheid. Dat is wel de bedoeling. En ik heb een leuk liedje uitgezocht waar ik altijd mee begin. En dat doe ik speciaal voor Ronald. Een speciaal liedje. Hij kan het lekker niet zien welk het is. Maar dit is speciaal voor hem uitgezocht. Ja, mijn ook. Ja. Het is wel makkelijk. Hoor. We hoeven alleen maar in de wind te staan, is klaar. Ja. Ja. Maar... ja, maar jij hebt in te harde wind gestaan, hè? Ja, dat is waar. Een heel stuk weg. Maar... Nou ja, of een te klein bed heb ik wel eens gehoord. Dan schuur je te veel tegen het hoofd in aan. Ja, ik weet niet wat je doet. Ik slaap gewoon in mijn bed. Ja, ik maar ik weet maar niet wat ik... jij doet. Nou, ik draai me eigenlijk wel eens om in bed. Jij ja, nooit? Wel, nee. Jij bent meteen in coma. Ik ben meteen in coma. <laughs> ja, ik niet. <laughs> <laughs> nou, doe, doe wat nuttig. Zo iedereen die zit te luisteren die is al één. Een... Ja, nou, doe, ga maar een leuk plaatje. Even je ja? 2 of zo. Oh, ja. Kan ik wel. Die hebben we een tijd niet gehoord, hè? Nee. Nee. Is die er eigenlijk nog wel? Of? Ik oh. zou het niet weten. Nee, ik ook niet. Nou, wel zonde zijn als ze er niet was. Hoor. Nou, dat sowieso. Lekker die. Zo. Zo. <laughs> I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you've got me right down to an art.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 Brad Pitt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 Ik krijg net informatie over, over onze vriendin winnen over Shania Twain. Ze is 41, 51 jaar, neem me niet kwalijk, 51. En ze is geboren 28 augustus 1965. En Foto's? ze leeft... Foto's erbij? Foto's? Nee, die krijgen we niet. Dat durven ze niet te sturen, denk nee. ik. Nee, nou, dan is het te knap. <laughs> Dat kan niet anders. Nee. Ja. Nog meer nieuws? Uh, nou ja, hebben, ja? Ik, heb, ik heb een hele hoop nieuws. Je hebt een hele hoop nieuws. Nou ja, laten we. Uh, gallery De Vreugd en Hendrix... is een van de twintig geselecteerde deelnemers... aan het Kunst en Antiek Evenement 2017... op Slot Seist, Van 2 tot en met 5 juni. Naast het werk van tien fijnschilders... uit de collectie van De Vreugd en Hendrix... zijn ook de beelden in brons... twee befaamde Zandvoortse beeldhouders te zien. Merlene Scherps en Noordbrand. Nou... Ik vind dat best wel... Uh, ja, hè? om dat gebied gebeurt er best veel hier. Ja, de, de, ja. Zandvoort hebben uh, toch wel aardig wat kunstenaars, denk ik zo, of niet? Goede schrijvers. Dat, sowieso één. Sowieso één. Die, ja. dat, die gaat de column doen, hè, trouwens. Ja, ja. En uh, nou ja, dat zie je, ze hebben dan ook uh, beeldhouders. Marlene Scherps en, en Noor Brand. Ik heb nooit werk van ze gezien, maar... Nou, ik heb haar, dat meen ik even serieus, want dat, niet, niet om uh, lacherig te worden of zo. Ik heb geen idee hoe dat in andere gemeenten zit. Meestal hoor je er niet zo wild voor Nee, dat, buitenstaander. Is dat is waar. Ja, maar, maar omdat het staat om, Omdat het natuurlijk een, een niet zo'n grote gemeente is, eh, Zandvoort... komen er toch aardig wat bekende Nederlanders uit Voort, ja, ja, ja, ja. Zo, zo ja. is het gewoon. Ja, of ze komen hier wonen. Eén, ja, en twee, dat weet ja je daarom ben jij hier komen wonen natuurlijk. Ja, ik ben, ben hier een beruchte Nederlander. <laughs> Oké. Okay. Dat is ook een BNR. Ja.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 Zet de heeft een nieuwe techniekmerk. Hoe dat? Nou, we stellen een vraag op de radio. en Jij krijgt het ja. antwoord binnen op je iPad. Gaat het hartstikke helemaal, goed, hè? He? Heel cool is dat. Nou, Dan hebben we in ieder geval luisteraars. Ja. <laughs> dat hoe je het ook gaan bekijken, toch? Ja. Oké. Okay. Okay. Over de tropische temperaturen van de laatste dagen is er niets te klagen. Vanaf deze week wordt de tropische lijn op de boulevard de Vavars voortgezet met het plaatsen van de palmbomen. Net zoals vorig jaar verzorgt de gemeente weer de palmen in bakken. En wordt het aanzien vlak voor de Pinksterdagen verfruit? Nou. nou. vond het. Eh, vorig dan, haar, uh, to, to, tot al aan het moment dat ze het hoekje omgingen. vond ik het erg leuk staan. Dus. Zeg het nog eens. Voordat ze het hoekje omgingen. Oh, zijn ze jaar, dood gegaan? Ja, ja, ze kunnen niet zo goed tegenzeggen. Oh, oh, is het? Oh, oh, dat wist ik niet. Dus, dan, uh, ik dacht dat het meer de temperaturen waren waar ze problemen mee hadden. Nee, want je kan een palmboom ook al in je tuin zetten hoor. Ja. Dat overleeft hij wel. Ja. Hm ja zou leren eens wat, hè? Ja, oh man, man, man. Ja. Ik heb zoveel leren. <laughs> ja. Dan lekker de ouwe. Waarom kijk je mij nou aan? Is dat jouw tijd, Hans? Ja. With, with the wrist But the things you want, she wants he can be was you wear on jokes with him We smoke and drink all night at 12 uit de periode, Hans, dat er meer bands uit Den Haag kwamen... dan ja. politici. Ja, goede oude tijd. De echte goede oude tijd, ja. inderdaad. Ja, ik dacht namelijk dat ze uit, de, uit Beverwijk kwamen... Ja. maar jij corrigeerde me dat uh, ze ja. kwamen ja. uit Den Haag. Ja. En dat was, waren de outsiders uit BVW. Ja, met nou de tax. Ja. Ja. ja, dat klopt inderdaad. En ik ga toch ietsje... Ja, dat is niet zo leuk als je dat hebt... maar het is wel goed dat er aan, uh, aandacht aan besteed wordt. En het gaat op de laatste bijeenkomsten... van Alzheimer Trefpunt... wordt de documentaire Mist vertoond... Het is een indrukwekkende film over een vijftiger die in 2004 de diagnose Alzheimer kreeg. Hij besloot samen met zijn vrouw Wilma een camera in zijn leven toe te laten. Als naslag voor zorgprofessionals en als herinnering aan betere tijden voor zijn vrouw na zijn overlijden. De film wordt woensdag 7 juni op 9:30 uur 30 getoond in pluspunt. Na de vertoning kan er worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Ja, dus... Uh... Er is een boek van Bergenlef, Hersenschimmer. Ja. Uh, heel indrukwekkend als je dat leest. Ja. Maar het is ook heel indrukwekkend als je deze ziekte hebt, hoor. Dat is uh, ja, heel ja, erg. Ja, ja. Heel erg. Ja. ja. Dat, uh, ja. Je ja. doet er niet veel aan, hè? Ze kunnen er ook niets aan doen nog. Nee, nou las ik wel ergens dat ze waarschijnlijk de oorzaak hebben gevonden... waarom het gebeurt. Oh. Maar dat is nog niet, dat, dat, dat, er is er nog geen middel tegen. Nee, maar goed, als ze eerst maar de oorzaak weten. Dan ja. kunnen ze het ja, misschien... Ja waarschijnlijk hè ja. dus nou, euh, ja Ja een roep je om je mama ja Op deze eerste dag van de meteorologische zomer was het prachtig weer met volop zonneschijn. Er blijft droog en bij weinig wind werd het vanmiddag een graad of 23. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een zwakke geleidelijke zuidoost wordende wind daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen beginnen we de dag met volop zon. In de loop van de middag neemt de wolking toe... en aan het einde van de middag en morgenavond... is er een kans op regen en onweer. De zuidoostenwind waait zwak tot matig... en de temperatuur stijgt naar nou, maximaal 25 of 26 graden. Na morgen is het licht wisselvallig... met geleidelijk lagere temperaturen. Al dus Rico Schreuder. Nou, wil ik niet met die lagere temperatuur. Nou, ik niet. ik vond het, er net een uh... beetje aan te winnen. Ja, dat is, dat is wel waar. Maar als je net zoals ik in de Vierdaagse liep met 39, 38 graden... dan ja, maar Hans, daar kies je toch zelf voor? Ja, dat is waar. Er hoeft niet iedereen om te lijden omdat weet jij toevallig warm bent. En weet je wat het is? Je moet er nog voor betalen ook. Ja, <laughs> ja. Daarom ga ik met de auto. Je hebt gelijk. Hé, hey, uh, Armeen van Buren die viert een feestje. Is dat? Ja, die oh. viert een feestje. En? Dus, en dus, Waarvoor? Uh, de, uh, volgens mij zit hij zoveel jaar uh, in de business. Oh. In de business. En uh, hij heeft uh, een feestje gevierd in de arena. Dus volgens mij inmiddels voorbij. Maar we kunnen niet, wel wat van hem draaien. Kunnen we kunnen niet achterblijven. Nee, zeker niet. Toch? is dus een van de eerste DJ's was dit, hè, volgens mij. Een Nederland. Nee, bekende. bekende. Hé? Een van de eerste bekende. Herman Stok was de eerste bekende. Ja, nee, dat was. Dat was. POEM! Nee, dat was die andere. She was on me tonight as she said sacrifice. She's going to sacrifice. She knows something. Dan hebben we weer aan onze sociale plicht voldaan. aan. Ja. Ik kan dat. Ja, jij kan ja, dat. Ja, ik kan dat. Heel goed. Ja. Uh, de oppositie in de gemeenteraad heeft via een brief... aan het college van BMW opheldering gevraagd... over de procedure die het college gevolgd heeft... om, bij, om tot een keuze te komen voor het project Watertorenplein. Jo Berensen van het OPZ en Jerry Kramer van de VVD... hebben namens hun partijen de nodige vragen en vraagtekens... bij de collegevoorstel gezet. In de commissievergadering van 8 juni staat de behandeling... van de plannen ten aanzien van het Watertorenplein op de agenda. Ter voorbereiding heeft de Raad hiervoor... de nodige informatie beschikbaar gekregen. Tot onze grote verbazing blijkt echter dat vele informatie... als geheim is bestempeld en dat belangrijke achtergrondgegevens... in zijn geheel ontbreken, beginnen Berendsen en Kramer in hun brief. Maar omdat de beoordeling concurrentiegevoelige informatie bevatte... hebben ze niet vrijgegeven, zegt het college... Zoiets gebeurt ook bij aanbestedingen niet. Wel zijn uiteraard de initiatiefnemers zelf geïnformeerd... over de puntentelling en de inhoudelijke beoordeling... van hun ingediende voorstel. En zijn college en raadlezen hierover geïnformeerd. Al dus de gemeente Zandvoort. Ja, het is ook vrij normaal, hoor. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Nou, ja, misschien voor een buitenstaander niet. Um, met de wet openbaarheid van bestuur en zo. Maar ja. um, op het moment dat je met bedrijven onderhandelt... Dan ga je niet alles vrijgeven. Want dan verklap je wel wat ja. zij zo goed maken. Ja. Dus het is inderdaad iets met concurrentie. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja. Okay. Maar goed. Um, zo leren we weer wat. Vragen mag altijd. Ja. De straat is vrij.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 Van een tree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 Veel bloemen en bezoek Weet je, dat we stiekem weg al heel wat Nederlandse producties hebben gedraaid. Ja, dat is al best wel. Ja, dit is er ook weer eentje. Ja, absoluut. Die, kan, die past wel bij ons de, bij de beatspopzinkers. Voor ja, ons part, item, Het past ja. heel veel bij de Beatspopschingers. Ja, dat is waar. Uh, er is een, uh, een excursie Kost Verloren Park. Die was afgesloten, volgens mij. Hè? Die ja, ver... dat is nog steeds volgens mij. Ja, maar ze gaan, er nu toch een, ja, ze gaan er nu een excursie in houden. En dat doen ze met toestemming van de eigenaar... Kost Verloren Park organiseert IVN Zuid-Kennemerland... op 1 juni. Dat is vandaag. Ja. Oeh, een excursie in het Kost Verloren Park. Daar wordt over het zeedorpenlandschap verteld. En krijgt men uitleg over een aantal soorten planten... die sterk gebonden zijn... Aan de duinen en de omgeving. Oh, dat kan nog. Ja, de omgeving van Zeedorpen. Vertrek van de excursie is om 7 uur vanavond bij de ingang van de Kwarrel van Offortlaan, nummer 1. De deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig en er is geen gevaar voor afbrekende takken. Nah. Nou, dat staat erbij. Dat is, ja. Dus je hoeft je helmje niet op? Nee. Nou, nah. nee. bij, bij sommigen verpest je het ook niet veel, maar... <laughs> Altijd anders. Ja. Wij, wij zijn met de helm geboren. Ja, absoluut. Die, ja. Dus, uh, ik ga er niet verder op in, Dat is niet erg, hè? Le uh, Lady Gaga, ja. was weer even om wakker te worden. Ja. Nou. Ik, had een, uh, ik, ik, ik las in de krant een heel mooi bericht eigenlijk over, uh, over Zandvoort. En het gaat over de persoonlijke cardiologie bij Hartkliniek Kennemerland. De gloednieuwe Hartkliniek Kennemerland in Zandvoort richt zich heel specifiek op hartpatiënten... die prijs stellen op een persoonlijke benadering met aandacht. Topkwaliteit met kleinschaligheid als kracht. Niet meer in het ziekenhuis, maar dicht bij de huisarts. Met de komst van de hartkliniek hebben patiënten het spaarende gasthuis... niet meer nodig, alleen maar nodig bij de acute spoed... en kunnen zij voor een dotter of een operatie... rechtstreeks naar een academische of topklinische ziekenhuis naar keuze gaan. Dat de persoonlijke hartformule aanslaat is zichtbaar. Sinds de oprichting in 2014 zijn er al in verschillende steden... gemeente hartklinieken geopend... en zijn tienduizenden hartpatiënten overgestapt vanuit het ziekenhuis. Voor de kosten maakt het niets uit... Net zoals in het ziekenhuis betaal je in de hartkliniek niets extra's. Ja, dat, is wel top. dat is een hele, hele goede ja, zaak. Ja. ja, dat vind ik een hele goede dat zaak. Is, uh, ik vind een ziekenhuis altijd. Uh, ja. Los nou, van, de, van degene die je behandelt, maar het is zo onpersoonlijk dat, Ja, dat is ook zo. Ja, en ik vind het. Ja, ziekenhuis is ziekenhuis. Dat ik, nee, het is ja, niet, Daarom ik, heet het ziekenhuis, hand. Ja, dat weet ik wel, maar je kan beter thuis zitten. Maar dat is <laughs> niet waar. Maar, ja, anders, ja. Heet het, anders heet het huis, geloof ik. Hè? Ja, precies. Ja. ja ja ben je ziek thuis. Ja, precies. En door. de leven van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM jij bent, al, jij bent al uitgeslapen, hè? Ik wel. Zo. Daar zijn we weer. Ja. Dat was cloud hè? Ja. Ja. Save me. Ja. Ja. Uh, Doe je dat? Nee, dat zie niet. me. Oh, jee, Save me. Ja, jij, jij, jij scheert je ja, eigenlijk Ja, ik shave nee, nee, maar. Nee, Nee, nee, ja. En um, Ik heb nog wel een heel leuke. Uh, dit was weer wat in wordt gebeurd. Het is de Ja, het is net alsof we een lokale radio zijn. Ja, nee, dat niet, lijkt niet, er wel ja. op, hè. Vrijdag 9 juni aanstaande is het weer... een verwendag voor ex-kankerpatiënten. Deze dag vol aangename activiteiten... wordt jaarlijks georganiseerd en is gratis toegankelijk voor de betrokkenen. Al jaren organiseert ook Zandvoort een verwenddag voor ex-kankerpatiënten... en ook dit jaar belooft het weer een fijne dag te worden. Op vrijdag 9 juni worden de deelnemers om 10 uur ontvangen... met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Daarna starten de diverse activiteiten... handmassage, stoelmassage, healing touch, tai chi, voetmassage enzovoort. En tussendoor is er een lekkere lunch. De deelneming is gratis. Wie wil meedoen, dient zich vooraf aan te melden. Dat kan via een inschrijfformulier dat u kunt ophalen... bij de balie van Pluspunt, Vleemingstraat 55 in Zandvoort Noord. U kunt de formulier uiteraard ook via de website www.ookzandvoort.nl downloaden. Meer informatie kunt u krijgen bij Jolanda Meijer... Jolanda@pluspuntzandvoort.nl of telefoonnummer 5740330. What is understood And I realize If you ask me You're not on my mind But I nog over. Ja. Uh, het is bijna over. Ja, ik, ik kan niks meer voorlezen eigenlijk. Ja, je kan van alles voorlezen. Ja, maar dan ben ik te laat. Oh, dat kan nog wel. Ik moet je hooguit wegschuiven. Ja. Nee, ik doe dat maar niet. <laughs> draai maar een plaatje. Dan doen, een plaatje morgen, dan doen we dit morgen wel. doen we dit morgen wel. Oké. Okay. Nou, weet je... Um, um, um, um, um, um, ja. ja, nou wordt het moeilijk. Ja, je he? nee, jou, je wordt, zet je in één keer, keer voor het blok. hè he? Zo in één keer. Nou, nou, nou. Deze. Nou. No, no. no? Gaan we rust rustig aan. Met Tina? Met Tina gaan we eruit, ja. Tina is normaal niet zo rustig, maar... Nee, eh. maar het is wel op leeftijd, hè, Ja, dus het dus moet wel. Ja, als je, als je wat als, ouder wordt, dan ja, word je vanzelf rustig. Ja, breken de dingen af die ze niet wil. Ja. <laughs> ja, maar met Tina, daar is niks aan gebeurd, geloof ik, hoor. Zou die faceliften en zo... Nee, wat nee, doen? nee, maar dat, dat wil niet zeggen dat er geen dingen af kunnen breken. Nee, daar heb je gelijk in. Um, gaan we nog dag zeggen? Ja, zeker. Nou, de luisteraars wens ik een hele prettige avond. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En anders voor straks. En anders wel, mag het wel mogen komen. Ja. ja. Ja. Nou, wij zijn er morgen weer. Wij zijn er morgen om weer. Om vijf uur. Met toet en toetje. Ja, ongeveer zijn dezelfde we. tijd. Ja. Dat ja. is <laughs> <Zo> ongeveer, ja. <laughs> Tot morgen. Tot Tot morgen. Tot morgen. Living under the fear Till nothing else we may is coming, all else are cats, is building the air.